uur Renate Kok met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen wereldwijd is de 15 miljoen gepasseerd... meldt persbureau Reuters op basis van eigen berekeningen. Dat is meer dan drie keer zoveel als het aantal ernstige griepgevallen... dat in een gemiddeld jaar wordt geteld. Blijkt uit de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In zeven maanden zijn zeker 600.000 mensen overleden... aan de gevolgen van COVID-19. Een cijfer dat in de buurt komt van het normale aantal griepdoden per jaar. Een nieuwe wet die regelt dat criminele veroordeelden naar gewone GGZ-instellingen kunnen worden gestuurd veroorzaakt problemen. Instellingen en psychiaters zeggen in Trouwende Groenen dat er gewelddadigheden in de instellingen zijn, waardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers in gevaar komt. Een voormalig wethouder in Ede heeft geprobeerd... om een andere baan te regelen voor haar vriend... die als ambtenaar bij de gemeente werkt. In WhatsApp-gesprekken die Omroep Gelderland in handen heeft... is te lezen dat ze drie hoge ambtenaren benaderde met die vraag. Willemien Vreugdehul moest in mei vertrekken als wethouder. Toen al was duidelijk dat ze zich had bemoeid... met de carrière van haar vriend. Uit de opgedoken berichten blijkt dat ze specifieke banen opperde voor haar vriend. Ook klaagde ze dat hij zou zijn gepasseerd bij een sollicitatieprocedure. Sigh Voetbalsupporters zijn niet blij dat de eredivisiewedstrijden... dit seizoen op zaterdagmiddag kunnen worden gespeeld. Volgens het supporterscollectief Nederland... heeft de KNVB het besluit te snel doorgevoerd... zonder overleg met fans en sponsoren. Zo zouden supporters die op zaterdag in een winkel werken... of zelf als amateurvoetballer spelen... niet naar de wedstrijden kunnen, om die, eh, omdat die om half vijf beginnen. De voetbalbond presenteerde vanochtend het competitieschema. De eerste wedstrijd is op 12 september tussen FC Utrecht... Recht en AZ. Het weer zonnige periode, later meer bewolking en in het noorden ook wat regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig en dan zijn er wel iets hogere middagtemperaturen. Dit was het NOS Journaal. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. -M -M. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Voor Zandvoort en de regio.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 eerlijk gezegd uh, begon volgens mij een beetje de heldendaden van Rakn Man met dit nummer. Uh, human uit uh, 2016, als ik het uh, wel heb. Uh, welkom bij deze woensdagmorgen, uh, 22 juli. Uh, dat betekent dat ik eventjes het roer mag overnemen vandaag en morgen. Want uh, Walter die heeft uh, iets uh, thuis binnen zijn huis. Maar geen nood voor de fans van Verlinen. Hij wordt hier vandaag en morgen gedraaid. Dus uh, dan uh, weet je dat ook alweer. Dus uh, dat, dat sowieso, die staat op het lijstje. Uh, wat gaan we dan wel doen? Nou, we gaan er sowieso een muzikaal uh, programma van uh, maken. Want uh, ja... Uh, afgezien van de, de nieuwsfeiten waar ik straks nog op uh, kom... Uh, is er één onderdeel wat er sowieso in zit. Dat is om half twaalf uh, Mick Boskamp die uh, voorbij komt zitten En dat hij dus zijn uh, kant van het nieuws belicht. En dat uh, zullen we dan in het uh, tweede uur uh, gaan doen. Maar er is natuurlijk, uh, zoals gezegd, ruimte voor muziek. Dus laten we dat dan ook maar doen. En uh, dit past wel een beetje in het uh, beeld van uh, deze tijd uh, waarin we leven sinds maart eigenlijk al. Alleen we moeten nu weer gaan oppassen. Er zijn weer brandharen gesignaleerd in de regio vrienden. Dus het betekent dat we dus niet mogen verslappen en dat we dus gewoon weer terug moeten naar die anderhalve meter. Want anders dan gaan we er aan. Hier is Kate Bush.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 Joe Jackson die komt af en toe ook nog eens voorbij zetten. Even het uh, nieuws doornemen. Want ja, als we dat dan toch uh, aan het doen zijn. Um, want uh, het is weer zover. Het zeewoord uh, steekt de kop weer op. En dat uh, begint met een aantal uh, brandhaartjes. Het begon eigenlijk ook uh, hier uh, in de buurt. In Hillegom zelfs. Want uh, daar uh, zijn een aantal mensen die een, een café hebben bezocht... Uh, besmet geraakt met... Uh, met uh, het uh, C-virus. En dat uh, houdt in... want ja, daar is natuurlijk wel het nodig om te doen... dat uh, Henry Leenvrink, hij is voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden. Dat is dus uh, het uh, naburige uh, veiligheidsregiogebied... naast Kennemerland, En hij is ook burgemeester van Leiden. En die heeft eigenlijk al gezinspeeld... op een uh, regionale lockdown... als dat dus verder uit de hand uh, gaat lopen. Um, dat heeft natuurlijk wel... Uh, nog wel wat voeten in de aarde... voordat dat zover komt, maar zegt die uh, Leenfrink dat uh, als het niet lukt om de zaak daarin... een hele gom redelijk onder controle te houden... zul je misschien in een deel van Hollandsmidden... en misschien ook een deel van Kennemerland... tot maatregelen moeten komen om te zeggen... hier worden we in één keer heel veel strenger. Dan kun je beter op regionale schaal doen... dan in Nederland weer allerlei maatregelen te gaan treffen. Als het regionaal kan, is dat beter. En dat proberen we dan ook. Um, dat is een beetje het uh, verhaal. Daar is uh, natuurlijk nog wel het uh, over uh, te doen. Want... Uh, zo uh, werd er al uh, gezegd door autoriteiten al daar... dat mensen uh, uit Hillegom uh, toch hun buurdorp voorlopig uh, moeten mijden. En dat buurdorp dat is Bijnsdorp, dus van de gemeente Halemermeer. En daar zit ook een voorzitter van uh, een veiligheidsregio... namelijk van Kennermanland. Uh, als burgemeester al daar. Dat is Marianne Schuurmans... En die had ook al de handen vol. Dus, um, maar daar kom ik zo op. Eerst nog even het uh, verhaal nog verder afmaken. Want uh, in Hillegom is uh, dus dan al wat uh, positieve, ja, positieve uh, testen geweest... rondom het zeevirus. Uh, uh, zo is er bijvoorbeeld ook... en dan gaan we weer naar de Haan en toe... dus de plek waar uh, burgemeester Schuurmans... daar uh, de scepter ja, eigenlijk uh, zwaait voor, dat, voor die gemeente. Um, want zij uh, krijgt te maken met ook... een een Aantal gevallen van uh, het virus. Uh, want er zijn uh, eerder vorige week een aantal mensen besmet geraakt bij huisartsenposten. De Pionier in Nieuw Vennep. En die bleken dat ook alle onder de leden te hebben. Um, dan gaan we nog even verder met Marianne Schuurmans. Maar dan weer in de hoedanigheid van voorzitter van de veiligheidsregio. Van Kennemerland dan weer. Want ook daar wordt vandaag gemeld door het. Uh, nou ja, vandaag, gisteren gemeld door het dat er zes buitengewone opsporingsambtenaren in Zandvoort uh, in quarantaine zitten. Een van de collega's heeft een coronabesmetting opgelopen... waardoor het Sextet twee weken thuis moet zitten. En enkele weken geleden is dat in IJmuiden ook al het geval geweest... en daar zaten vijf boa's thuis. Um, al met al uh, ja, beginnen toch alweer een beetje verontrustende vormen uh, aan te nemen. Dat heeft ook het RIVM al een beetje losgelaten. En als we dan ook hier dicht bij huis kijken... ook hier hebben wij last van een besmet geval, Want uh, de, de viskraam van, uh, van de die moet twee weken uh, binnenblijven... omdat er daar ook een coronabesmetting is vastgesteld... En dat uh, betekent voor de mensen al daar dat dat voorlopig uh, niet uitrijden is en ook geen vis voorkopen. Uh, wat wel uh, is me naar buiten toegebracht uh, is dat de kans dat mensen die daar een vis hebben gekocht besmet zijn geraakt uh, met het uh, virus. Dat die erg klein is. Dat, uh, dat uh, heb ik uh, ergens uh, begrepen uit het hele verhaal. Uh, dat is een, een verhaal wat uh, de GGD uh, hier in Kennemerland naar buiten heeft uh, gebracht. Dus in die zin is dat nog enigszins is de schade uh, misschien wel beperkt. Maar uh, de aandacht verslapt in Nederland. Uh, wordt uh, over het algemeen uh, gezegd. En mensen nemen het ook niet zo nauw meer met die anderhalve meter. Uh, wat misschien ook alweer uh, de kant op gaat die je eigenlijk niet wilt. Dus dat is eigenlijk een beetje de tekst die uh, velen bestuurders uh, naar buiten uh, brengen. En ook uh, uit de hoek van de virologen klinkt dat geluid uh, regelmatig. Dus het is uh, toch weer opletten geblazen, mensen. Het, uh, het zou uh, gewoon door, uh, beter aan kunnen doen... om weer die anderhalve meter... gewoon weer een winkelwagen te pakken in de supermarkt. En uh, als het even kan, gewoon lekker afstand houden. En dan maar even gewoon geduldig blijven. En als je niet echt naar buiten wil, blijf dan gewoon binnen. Dus dat is... Uh, het, uh, uh, ja, het advies wat ik dan uh, eigenlijk geef... en ik doe het al zelf al, al, al een hele tijd... het enige wat ik uh, naar buiten doe... is uh, mijn kranten rondbrengen... en uh, mijn boodschappen doen... en that's it. Uh, ik, uh, ik heb er weinig zin in... en uh, als ik hier dus in de radiostudio uh, moet zijn... dan uh, kom ik ook even naar buiten... om hier een programma te doen. Uh, toch zijn er nog uh, de nodige versoepelingen van kracht. Dan weer naar het positieve. en uh, Dat uh, is ook weer uh, te merken voor muzikanten. Uh, Onder hen Fabiana Dammers. Die heeft al eigenlijk uh, op haar Instagram-account uh, gezegd... dat het heel lang voor haar geduurd heeft om weer enkele optredens te doen. Maar vandaag is het zover. Zij mag op het Stadsstrand in Alkmaar, bij stadstrand de Kade... Uh, weer iets doen. Uh, een Italiaanse avond uh, verzorgen op muzikaal terrein. Uh, dat is niet met uh, dit nummer, want dat is weer gewoon Engelstalig. Maar uh, voor de mensen die het niet weten, maar Fabiana Dammers heeft... Uh, iets met Italiaans. Uh, dat komt omdat zij ook uh, een half uh, ja, eigenlijk van Italiaanse afkomst is. Heeft ook Italiaanse studie gedaan. En daarom heeft zij ook Italiaanse nummers uh, gemaakt. Die zij voor een select publiek laat horen. Dit nog niet. Dit was eigenlijk uh, gewoon uh, een uh, nummer wat ze ook geschreven heeft. Dat er dateert uit 2012, 2013. Het uh, nummer heet The Lighthouse. En daar ga je nu naar luisteren. Nights at sin Ooit de frontman van de band The Commodores. En daarna is hij het pad uh, gegaan van zijn eigen songcarrière. Nou, dat heeft hem ook geen windeieren gelegd. Lionel Richie. En uh, dat nummer heet Running With The Night daarvoor... Eigenlijk is het een kippenvel -well song die ik uh, uh, van Fabiana Dammers ken. De Lighthouse, ze mag vanavond weer uh, optreden. Vanavond, ik geloof uh, dat dat uh, ergens aan het eind van de middag, begin vanavond is. Uh, in uh, Stadskade. Uh, nee, Stadstrand, de Kade in Alkmaar, dat is uh, de plek. Uh, en als er iemand iemand helemaal heeft uitgekeken naar optredens... dan is het Fabiana Dammes wel. Dat heeft ze uh, wereldkundig gemaakt. Op haar Instagram-account uh, van een aantal dagen terug. Moet je maar even kijken. En dan uh, zie je daar een lijst staan van vier optredens. Waaronder die dus van vandaag. Twee uh, in Tubbergen En één die dan nog in uh, de pijplijn zit in uh, de bibliotheek van Almere, dus dat uh, zijn dan de optredens uh, die ze dan mag doen. En dat uh, is de reden waarom ik ook een uh, nummer van uh, haar uh, draai. Bovendien, uh, dat de optreden daar in, uh, in Alkmaar is niet helemaal uh, enigszins toevallig. Dat heeft ook uh, te maken met het thema wat, uh, wat er uh, gedaan wordt, want vanavond is het Italië. En Fabiana Dammers is uh, eigenlijk ook van uh, Italiaanse afkomst. Haar moeder is een Italiaanse. En zij heeft ook een studie Italiaans gedaan. Dus dat uh, verklaart een hoop. En dat heeft ook uh, te maken dat ze dus naast Engelstalige nummers... ook Italiaanse nummers bedenkt. Uh, heb, ik het, uh, heb ik dat woordje iets even afgestoft uh, en ongepoetst, Want eigenlijk zit... Dat gewoon in haar bloed. Uh, moet ik, uh, dat moet ik gewoon uh, erkennen. En dat is ook gewoon zo. Uh, wat ook weer verklaart uh, dat je dan ook uh, goede muziek uh, maakt. Dat uh, uh, eventjes terzijde. Nu weer uh, terug naar Nederlandstalig uh, werk. Iedereen denkt, uh, nou gaat Yveline draaien. Nee, nog niet. Want uh, Thalise, uh, dat is een andere uh, Nederlandstalige zangeres. Die komt uit Baren. Um, we kennen er al met het uh, nummer Verbonden. Want dat heb ik hier ook uh, een aantal malen gedraaid. Maar inmiddels heeft ze alweer een nieuwe single uitgebracht. Uh, en die kwam van de week bij mij in de mailbox uh, binnen. En ik denk, ach, die draaien we ook. Nu de trein vertrokken is van De Leerse. Het is een mystery morning van de uh, Cats. Uh, die brachten op uh, bijna tien over half elf. Uh, we gaan terug naar de afgelopen zaterdag. Waarin Patrick Berg uh, telefonisch in de uitzendingen uh, te horen was. En dat ging over die ambtelijke samenwerking met uh, Haarlem. Want daar had hij wat vragen over gesteld. En uh, Roy Dongen was degene die hem interviewde. De, de titel van dit onderwerp is uh, uh, eigenlijk al heel spannend. Het klinkt althans heel spannend: Amtelijke samenwerking Haarlem onder druk. Vraagteken. Ja, vraagteken. Um, ik, uh, ik was... Uh, een week geleden zat ik op de site van gemeente Haarlem... Uh, te koekelen. Uh, als je daar bij www.gemeentehaarlem.nl... dan kan je naar de uh, sectie bestuur gaan. En als je bij de sectie bestuur... Uh, het kopje zandvoort intoetst... dan zie ja, dus je af en toe... Kom je onderwerpen tegen... die je aangaan over uh, de ambtelijke samenwerking... Uh, de relatie met Zandvoort. En dan kom je nog wel weer wat dingen uit hier op de site daar verschijnen... En dan zag ik weer een opmerking van wethouder Botter uh, in Halen voorbij komen. Die naar uh, aanleiding van vragen van CDA Halen, voortgangsreportage uh, 2020: uh, dat Zandvoort niet is uh, akkoord gegaan met extra bijbetalen, capaciteitsuitbreiding, klantcontactcentrum uh, En uh, of die. Of Halen nu opbreidt voor. ...die extra kosten... Uh, ...terwijl het service niveau... ...ja, uh, eigenlijk is om het op de te houden... ...en toen werd de opmerking... ...van meneer Botter, die, die zag... ...ik, ik denk, nee, dat, die, uh, zal het voorlezen... ...die gaf zijn antwoord, Nederlanders... ...komen niet voor rekening van gemeente Haalem... ...het gevolg is dat het niveau... ...van dienstverlening voor Zandvoort... ...onder druk staat... ...dat is merkbaar in de beperkte capaciteit... ...voor het opnemen van telefoon... ...het beantwoorden van e-mails... ...en de bezetting van burgerszaken balis. Nou, um, we zijn in 2017 is er besloten samen te gaan... ...het vorige uh, raadsperiode. Toen is afgesproken dat de kwaliteit hetzelfde zou blijven... Uh, ...voor een afgesproken prijs van vijf jaar. En nu tussentijds wordt er dus toch getornd aan... Uh, ...aan wat, wat, wat er betaald wordt voor een kwaliteit... Ja, die eigenlijk uh, op dit moment al, als we de evenematie zien... niet aansluit wat Zandvoort verwacht. En eigenlijk is er een kader toen vastgesteld hoe de balies werkte in Zandvoort. Uh, dat rapport heette Zichtbaar Zandvoort. En er stond in dat de balies uitstekend functioneerden. En ook voor Zandvoort uh, essentieel waren om het kleurlokaal vast te houden hier in het dorp. Uh, en toch... Uh, ja, moeten we nu dus of nu extra betalen of nu gaat het uh, ja, beperkte capaciteit opnemen. van de e-mails en de bezetting gaat allemaal achteruit. Ja, dat, is, dat vond ik zo uh, um, stuitend en, en verontrustend. Dat ik denk van ook al is net uh, het zomerreces begonnen, ik ga gelijk deze vraag stellen aan uh, het uh, college. En ik ben heel benieuwd hoe de coalitie erop gaat reageren. Ja, we, weten, we weten hoe de VVD erin staat. We hebben gemerkt dat we toen een extra raadsvergadering kregen in juni 2018. En daar gaf Martijn Hendricks ook aan dat hij vond we kopen in voor een prijs en het moet gelijkwaardig blijven. En met de tussenevaluatie vorige maand heb ik in het Gerond gelezen dat het CDA eigenlijk zegt... Uh, hoe dan ook, we gaan dat nooit meer terugdraaien, de ambtelijke samenwerking... Toch wordt er nu in de coalitieonderhandelingen één prijs maar genoemd: wat we wat het extra uh, gaan betalen. En ik zie ook een reactie van een uh, coalitiegenoot van de GBZ, uh, mevrouw uh, Van der Veld, zichtbaar: dat uh, het komt allemaal sinds halen met de vorige is gaan schrijven. Dus ja, het, ik weet niet hoe het coalitie gaat reageren op het college... Op, op, op de vragen die wij hebben gesteld. Dus ik ben er wel heel nieuwsgierig van. Maar uh, is er een uh, toelichting waarom uh, Haarlem denkt dat het meer kost... of meer zou moeten kosten? Bellen um, nou, wij met uh, z'n allen in Zandvoort heel veel met de balie... en gaan we continu bezoeken in het uh, gemeentehuis? Of is het, uh, zijn de salarissen heel hard gestegen in Haarlem? Nou, maar, uh, ook, al, ook al moet Haarlem extra kosten maken op dit moment... Het bedrijfsvoeringsrisico is afgesproken dat als HLM extra kost moet maken om hetzelfde niveau tot stand te houden die wij hebben afgesproken voor het begin dat we de ambtelijke samenwerking aangingen. We hebben een goed apparaat overgeleverd. Als het bedrijfsrisico is voor rekening van HLM, staat duidelijk in de dienstverlening overeenkomst. Dus wij, wij hebben een bepaald niveau overgeleverd en dat niveau dat, dat moet halen leveren. En halen dat niet op de huidige manier kunnen doen. Want ja, als je af en toe kijkt wat de beoordeling is en, en uh, cijferrapporten van de klantcontactcentrum. Dan, uh, dan uh, scoort het nog wel eens uh, flink wat onvoldoende met doorverbinden bijvoorbeeld. Of als je de juiste medewerker aan de lijn moet krijgen of terugbelgen zoeken, Daar wordt onvoldoende op gescoord. Terwijl vroeger werd, werd gelijk in Zandvoort naar de juiste medewerker doorgeschakeld. Ja, Ik weet niet, dat is vast wel heel erg lang vroeger. Want ik woon hier al een tijdje en ik moet niet zeggen dat ik dat altijd zo ervaren heb. Dat ik altijd de juiste persoon aan de lijn kreeg. Ook nee. niet zeven of acht jaar geleden. Dat, dat, dat staat wel in het, in het rapport Zichtbaar Zandvoort. Ja, aha. En, weet heel... je, dus dat is de kader die is aangenomen door de gemeenteraad en ook door de gemeenteraad van Haalem, die heeft dat kader aangenomen. Ja. Dus dat, dat soort uh, serviceniveau wat we hebben overgedragen, dat staat beschreven, dat heeft in juni Haarlem aangenomen, juni 2017, en de gemeenteraad Zandvoort aangenomen. Dus dat niveau moet, moet, moet geleverd worden. Ja. En die is... uh, ja, dat gebeurt er niet. Ja, het is op dit moment helemaal natuurlijk waardeloos met de coronamaatregelen. Want uh, als je nu naar de gemeente Haarlem gaat bellen, dan uh, gaan die, zijn die tot en met oktober. Zijn die, uh, de hele wereld die, die is uh, aan het veranderen en die is zich aan aanpassen aan de coronamaatregelen. Maar uh, het, het klantcontactcentrum, als je die nu gaat bellen, dan word je gelijk uh, weer met coronamaatregelen gedaan. En dan krijg je een, uh, zelf een nummer die je bijvoorbeeld naar Spaanalonen moet bellen. En dan word je niet uh, doorgezet en ja, op dit moment is het... Uh, de dienst daar uh, is de service uh, naar mijn mening vet uh, te zoeken. Ooh. I wish I could change it, but it's already too late. I wish I could speak to you without feeling. De tweede single van LS was dat eh, daarvoor eh, natuurlijk het eerste gedeelte van het gesprek wat eh, Roy Dongen afgelopen zaterdag ging Goedemorgen Zandvoort voerde met Patrick Berg de raadslid van oudere partij Zandvoort over de ambtelijke samenwerking en dat gesprek ging Maar door. Uh, wat jij zegt eigenlijk is natuurlijk ook wel heel uh, schrikbarend dat deze wethouder Botter uh, stelt dat het service niveau gewoon naar beneden gaat. Punt. Ja, punt. Dat, dat is zijn antwoord. Ja. En ik ben ook heel benieuwd als uh, wordt er voortaan dan gevraagd van waar belt u vandaan? Belt u vanuit Haarlem of belt u vanuit Zandvoort? Hoe gaan ze het merken waar iemand vandaan belt wat voor service moeten gaan leveren? Ik ben ook benieuwd wat voor reactie het college hierop heeft. Ja, dat denk ik dat heel wat? veel luisteraars nieuwsgierig zullen zijn van hoe gaat dit? En gaat het college in gesprek met de gemeente Haarlem over de dienstverlening aan Zandvoort? Nou ja, ik heb gezien in, in jullie programmering dat je een de beluizende lijn hebt. Dus ik ben benieuwd wat Rian uh, antwoord heeft. Uh, ja, ik denk niet dat we het we misschien op dit moment al heel veel daarover wil gaan vertellen. Want het was een ander onderwerp. Maar we kunnen hem zeker nog eventjes kijken of we wat tijd hebben om, uh, om wat extra vragen te stellen. Uh, ja, maar ik, uh, ja, ik, ik weet niet hoe jij het beoordeelt. Maar voor, de, voor mij zijn dit helemaal zorg, geluid, zorgelijke geluiden als het niveau uh, onder de, on, erg uh, onder druk staat. En het, en het antwoord van uh, wethoude Bot, daar is er heel duidelijk over. Dat is het laatste wat, me, wat, uh, wat ondernemers en inwoners op zitten te wachten. Dat we een, uh, een slechtere uh, baliefunctie krijgen uh, en een dienstverlening... en uh, dat de kleurlokaal uh, wordt uitgeholpen hier. Ja, of het alternatief is uh, dat we meer gaan betalen. Uh, dat is dat Haarlem wil, begrijp ik. Dat, ja, maar, dat, dat, dat, dat, sorry, hoor, maar dat, dat zou bijna een chantage uh, uh, zien... Maar, maar is dus je, spree je spreekt een product af voor vijf jaar lang. Ja. Dat Halem gaat leveren en wat je betaalt. Eh, dat product, product moet geleverd worden. En dan kun je niet te halverwege de website dus zeggen. Van eh uh, moeten, jullie moeten nu meer betalen. Ja, het lijkt bijna, het lijkt bijna op een loesje aannemen hè. Het huis wordt verbouwd. Dus ja, al ja, oh, deze muur is toch wat minder goed ja, moeten Denk Dat je als er werk aan zit en dat je extra extra dingen vraagt, dan is het prima. Hè? Ja. Maar we hebben het hier over hetzelfde serverniveau oh, en hij gaat hem nu gewoon uh, beantwoorden met eh, uh, het wordt een beperkte capaciteit. E-mails duurden langer eerst beantwoorden en de bezetting van de burgerhouden gaat onderuit. In het zichtbaar Zandvoort, daar men heel erg over app en vloed. Maar hier is het alleen maar app aan het worden voor dat om ons gaat leveren. En dat kan natuurlijk niet. Nee, en dat, maar dat is dus omdat zij vinden dat Zandvoort meer moet betalen. Omdat de kosten te hoog zijn. Uh, ja, maar dat is... Maar hij geeft krijg, geen reden waarom hij dat uh, zegt. Ja, uh, ze hebben het niet te orde. Het klantcontactcentrum. Daarom zal dat extra betaald moeten worden. Ja, dat, dat is wat wij vinden. Nee, dat, dat. Uh, vragen, dat is een van de vragen. Dat, is, dat gaan we hier doen. Ja. Maar wat is de reden dat deze wethouder dat zegt? Hij bedenkt toch niet zomaar van: nou, ja. laat ik eens wat zeggen dat ik het service naar beneden. Dat is toch omdat hij met te veel kosten zit of een tekort is? Ja, hij zit in het contactcentrum. Kost, zal uh, het een, een extra een aantal medewerkers aannemen. Waarbij je we toch gewoon een service niveau afgesproken ja. die je aan hem moet gaan leveren. Ik snap het, maar ik ben ook, benieuwd naar... Uh, en de luisteraar waarschijnlijk ook waarom die wethouder dat zegt... en ik ben dit niet zomaar... Om dat die meer, om, dat hij meer om, om een bepaald beetje te willen... die onvoldoende natuurlijk wegwerken. Die yes. onvoldoende van het doorverbinden... en uh, uh, de terugbel te zoeken om, dat, om daaraan te voldoen... daar scoort halen nu gewoon een onvoldoende in. Het is dus in uh, april medegedeeld aan de Raad. Vorig jaar was het natuurlijk... Uh, alles slecht is, eigenlijk was begin 2018 een, een eerste onderzoek ja. uh, hoe Halen scoorde en dan scoorde ze overal een ongedoemd Nou ja, gelukkig is het op dit moment dat ze wel binnen 60 seconden een telefoon kunnen opnemen, alleen de telefoontje juist afwerken. Ja, daar hebben ze te weinig capaciteit voor en daarom hebben ze een extra inzet van medewerkers voor nodig. Alleen, Zandvoort heeft afgesproken een bepaald niveau wat wij geleverd krijgen. Ja. En, en dus wat dat betreft, dan kan je niet zeggen van ja, we hebben, we hebben afspraak, tenminste in, in mijn optiek, uh, als wij een afspraak hebben gemaakt dat we in dat niveau aankonden, dan moeten ze dat leveren. Juist. Dus is de, zoals je eigenlijk zei, het is toch een, een lijkt het op een vorm van chantage. We hebben wel afspraken gemaakt, maar het lukt ons niet om die afspraken na te komen. Daar hebben we meer geld voor nodig, dus betaal meer. Of we ja, gaan minder service geven. Ja, ik ben benieuwd hoe het college en de coalitie hierover denkt. Ik denk dat uh, heel veel luisteraars en inwoners van Zandvoort ook heel erg benieuwd zullen zijn naar uh, het antwoord daarop. En misschien nog wel uh, nieuwsgierig de naar de oplossing. Ja, je? De, uit, de uitwerking. Dat is dat, dat, essentieel. Dus we willen helemaal niet een minder een apparaat hier hebben. We willen niet minder apparaat, zeg je. Maar we willen ook niet meer betalen, toch? Nee, we, willen, we, we hebben afgesproken een bepaald niveau. Ja. Daar, daarvoor betalen we... Weet je, we zijn al begonnen met 10 uh, miljoen. En volgens mij loopt het nu richting de 11 miljoen wat we betaalden de twee jaar. Uh, dus wat, betreft, wat dat betreft, we extra kosten... Uh, toeg Toegeschreven krijgen. Dat, dat is al gebeurd op projecten en, en op uh, inzet van ambtenaren. Het zal allemaal, maar we hebben een bepaald, voor vijf jaar een bepaald niveau ambtenaren overgedragen aan Halen. Dat niveau en, en, en de die willen we teruggeleverd krijgen voor het afgestoken bedrag. Dat is duidelijk. Dat iedereen het over eens. Dat is duidelijk. We nu opeens zien dat je zegt van... Uh, ze gaan het nu merken met een beperkte capaciteit van opnemen, e beantwoorden en de bezetting van de balies. Nou, af en toe is de balie al, al, al uh, zeer gering bezet. Dat ik, uh, dat ik, dat ik zie dat er, uh, dat, dat er heel weinig uh, dames nog uh, zichtbaar aanwezig zijn. Ja. Uh, niet, uh, ik, ik, ik doe er helemaal de dames niet mee tekort. Maar uh, volgens mij bestaat het al druk de drukte de balies. En, het, en het, uh, ik maak me zorgen als dat, uh, ik denk iedereen... Dit is kleurlokaal, dat we hier ook aan de balie goed geholpen worden... en de inzet kan niet minder zijn en, de, en dat we ook langer op moeten wachten. Nou, ik wil ook niet langer wachten. Ik denk dat de meeste luisteraars ook niet. Dus we gaan uh, met spanning uitkijken naar de antwoorden... Om en hopen dat we de betere service tegen hetzelfde geld kunnen blijven houden. Helemaal mee eens. Dat was Patrick Berg in gesprek met Roy Dongen over het verhaal wat zich afspeelt rondom de ambtelijke samenwerking. En dat dat niet helemaal van een leien dakje afloopt, dat blijkt er wel. Straks in het tweede uur volgt nog het, ja, min of meer het tussenantwoord van Gert-Jan Blaars, want die moet de burgemeester vervangen in, het, in dit gedeelte. Met dat antwoord gaan we dan vooruitkijken naar het tweede uur. Dit is Autos Running. Tot aan het nieuws van 11 uur met Sitting on the Dock of the, in the, sun. I'll be when the evening comes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 Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had Nothing to live for And look like Nothing's gonna come my way So I'm Just gonna sit on the Darker Bay Watching the tide Roll away mm -hmm. I'm Sitting on the darker Bay